12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij gevechten tussen rivaliserende bendes in een gevangenis in het noorden van Honduras zijn zeker 18 doden gevallen. Twee dagen geleden riep de regering van Honduras de noodtoestand uit om het geweld in gevangenissen tegen te gaan, zodat het leger de orde kon herstellen. In veel gevangenissen hebben de gedetineerden het voor het zeggen. De politie heeft gisteravond twee mensen aangehouden die worden verdacht van mishandeling van conducteurs. Op het station in Castricum werd een conducteur geschopt en geslagen door een vrouw die een boete had gekregen wegen zwartrijden. En in Haarlem werd een conducteur door een 23-jarige man mishandeld. Hij, kwam, hij werd vastgehouden tot de politie kwam. De politie van Hongkong heeft een 19-jarige man opgepakt nadat agenten waren beschoten. Er zou één kogel zijn afgevuurd met een pistool zonder dat iemand werd geraakt. Bij een huiszoeking daarna zou ook een semi-automatisch wapen en munitie zijn gevonden. De 19-jarige man wilde volgens de politie agenten treffen en chaos creëren rond de anti-regeringsprotesten. Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas heeft zijn werkzaamheden aan de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijpleiding van Rusland naar Europa opgeschort. En dat gebeurt onder druk van Amerikaanse sancties. Het bedrijf wacht nu op nieuwe richtlijnen. De Amerikanen zeggen dat Rusland door zijn gas te veel invloed krijgt in Europa... en spreekt van een veiligheidsrisico. In Emmeloord is brand geweest in een voormalig verpleegde huis. Vanwege de rook is een aantal huizen in de buurt ontruimd. Het pand staat twee jaar leeg en werd anti bewoond. Drie mensen konden op tijd wegkomen. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog. Er is wel veel bewolking, al kan de zon er soms ook bijkomen. wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is nog altijd helemaal dicht tussen Burgerveen en Hoogmaden. Heeft te maken met een aanrijding. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer richting Den Haag kwam omrijden over de A44. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM, oud Zandvoort. Wanneer het lekker weer is, de natuur Muziek Muziek lachen. Op vijf uur morgens is het stel al in de weer. Ze gaan naar Vatico en papa zegt ja goed verkeer. Zand voor Okay.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 te vragen hebben, hoewel we nog niet inhoudelijk iets behandeld hebben. Maar dan kunt u bellen, 57-303-93. Eh, 023-57-303-93. Ah, it's a marshmallow world in the winter. When the snow comes to cover the ground.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 Uh, wat je dan, waar je dan nou precies naar moet kijken. En uh, in de 17e eeuw was het bijvoorbeeld zo... dat uh, je had daar de vuurbaak. Uh, uh, dat is een soort baken voor de schippers op zee. Uh, waar vuur ingestookt werd. Uh, en dat is een vrij, ja, echt een herkenningspunt bovenop de duin.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 Have yourself a merry, little, merry Christmas. little Christmas, make the yuletide gay.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 was weer een heerlijk kerstmuziekje. Jan, wat, wat was de titel daarvan? Uh, do you hear what I hear? Oh. En dat is in een heleboel uitvoeringen uitgevoerd. Oh. Ik vond deze kerstuitvoering wel uh, nou, hartstikke uh, geweldig. We zitten helemaal in de kerstsfeer. En tegenover mij aan tafel zit uh, anne Marion Sensen, die er net al een van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 Hè, ja. Van voor of na de watertoren. Ja, Want klopt. dat was toen ja. een van de. Een nou van ja, wat vroeger ja. De, de, de, de toren van de. nu dan protestantse kerk. Ja. En de vuurbaak. De ja. is dan nu uh, later toch echt ja. de vuur. Uh,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 Postbus 436... 2040, 2040 Anton, Karel. Anton Karel. Dat is dus het postbusnummer. Zullen we ze nog één keer herhalen? Postbus 436... Postbus 436... 2040, 2040 Anton Karel in Zandvoort. Als u uh, wederwaardigheden voor Anne Marion Sense heeft. Annemarion, het laatste woord is aan jou. Voordat ik het afsluit...